Luisteraartjes. Je luistert dan weer naar Eurostar Radio. Ik ben DJ Jaap en het is vandaag zondag 16 december 2012 en we gaan door tot middernacht. Ik ben Skype naar DJ Liggenstreukje. Gezellig, mij alle hoeren oh, zo. Dus uh, ik heb de Skype al aangezet. Dus uh, DJ Jaap, liggen streepje, Dus DJ, liggen streepje Jaap. Oké, okay, ja, nou, ja, ja. Ik zat even te denken hoe zat het ook weer. <laughs> dus uh, goed, ja. De mensen, dus uh, je kent uh, de Skype. hè. Dus uh, ik zie al. Uh, o, gevolg, oh god, oh god, ik zie al een paar mensen zijn. Ik weet niet of ze luisteren. Maar het is altijd te proberen, dus ja, ja. Ja. Maar laat ze mij maar eens bij, Ja, ja. Ik wacht even geduldig af. En als je net inschakelt, ja, luister naar Eurostar Radio, ja, we gaan door tot middernacht. En, uh, ja, wie weet wat er voor komt, hè? gezellig oude horen op de chat. Ik mis, ik mis, oh nee, oké. Okay. Nee, ik dacht dat ik er iemand miste, maar ik wacht gewoon af, hè. ik wacht gewoon af. Goed, mensen, we gaan uh, elkaar uh, plaatje draaien. Uh, de tune is bijna afgelopen. Dus ik wil gewoon een uh, willekeurig liedje op. En die gaan we dan gewoon draaien, ja. Dat de goed versus evil van Alex Must. Ja, ik heb de stream op de achtergrond al eh, ontstaan. Want het is me eindelijk gelukt. Ja, ik moest eens altijd via mijn andere computer meeluisteren om te kijken of, of de stream bleef draaien. En nou eh, kan ik dat eindelijk doen met mijn internetradio op de achtergrond. Hoor je het? Ja, het is natuurlijk wel live, hè. Dat bewijs het nou weer eens, hoor maar eens. Ja. Kijk, dat is het mooie van live radio En het zingt niet rond en zo. Dat is ook wel fijn natuurlijk Want als je via een, ja, de, de eter uitzendt Dan gaat dat allemaal rondzingen En hier zit ongeveer een uh, seconde of twintig, dertig tussen Dus uh, ja Dan uh, heb je ook geen Maar ja, het is alleen arrogant dat je het op de achtergrond hoort weet je? Dus ik heb hem even een stuk zachter gegooid hè. Dus uh, goed, uh, ja, ik had uh, vanmiddag eens geprobeerd met dat radio, ik, ik kon me niet, mezelf niet ontvangen, weet je, dan heb ik mooi controle over de uitzending, of er uh, geen uh, bugs in zit, of de boel niet blijft haperen, maar zo te horen gaat het allemaal Onwijs goed, uh, mensen. Je kan Skypen als je live in de uitzending wil komen. Dat was uh, wel leuk een keer met mij en met medelijsteraars. Gezellig kletsen. En dat is uh, uh, DJ liggenstreepje Jaap. En dan kan je dan via Skype lekker kletsen met mij. Ja, Marcus zie ik hier staan. Ik zie Jacco, Jacco zou ik eventueel misschien wel kunnen. Deze, zo, de, zo, zo, zo. Videogesprek. Ik kan het net maar bellen. Ach ja. Ja, dat was zeven dagen. Of gisteren. Nee, ik heb er normaal niet. Ik, uh, ja. ik okay, ga afwachten tot iemand uh, zelf belt, hè. Misschien Edwin ietsje weer eens. Oh, oh, oh, die Edwin. Zal ik hem eens bellen? Ik ga gaan proberen, ik hem uitschijlen kijken wat die uh, wat hij te vertellen hebben uh. ja misschien denkt misschien denkt hij bij oh jee nee uh. Niet weer die zeeapen. apen Ja, goed. Anders hangen we hem even op. Belt hij maar even terug zo, hè? Ja, het is allemaal een beetje lastig, hoor. Dus, eh, uh, maar goed. Misschien straks nog even. Wie weet. We gaan gewoon gezellig, hoor. We lukken plaatje en draaien, niet. Alleen, manneke. Ja, we gaan het gewoon eens proberen, Ja, Alleen, manneke. Allee, hè? En weet je, en ik waren eens een keer twee Belgen, hè? Toen zei de ene Belg, weet, zij nog een leuke op? nou, zegt die andere Belg. Eh, ja, welke Belg, zijn er zoveel? Nou, zegt die andere Belg. Weet zij weet, weet jij er dan een? Ik zei nee. Weet zij er niet één? Hij zei nee, wel twee. Flauw, hè? <laughs> Tjoeke, joeke, joeke. Maar goed, deze we gaan gewoon uh, lekker een gezellig plaatje draaien en uh, nou dat wordt bent Melia met I like to dance with you. Oké, okay, hier komt hij dan.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 you today. I'm so happy. I want you to stay. I see the flowers in a color sea. It delights my heart. So shall it be.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 Dat was Marianne met uh, I'd like to dance with you. Hallo, horen we nog wat? Ja, oké. Okay. Goed, blablabla. Uh, bla bla. Ik ben echt Zo, even een lekker pilsje erbij. Zo. Goed, ik heb hier de tweets van uh, Eurostar Radio en uh, ik heb heel wat... Uh, wat leden erop zitten. Nou, Den Haag heeft verloren met 3-2 van Feyenoord. Uh, ja, jammer, jammer, jammer. <laughs> ja, nou, oké. Okay. Wat staat hier allemaal? Wat zie ik hier? Ader Den Haag uit Ajax ziet Rentveld in om mishandelde zoon te beschermen. Wedstrijd gestaakt. Dat moeten we even voorlezen. Voor de uh, luisteraartjes thuis. Want het is tegenwoordig. Uh, erg in het nieuws, hè, dat soort dingen. Jullie weten natuurlijk wel wat er allemaal gebeurd is. Met die grensrechter. Uh, om Om kijken, hoor. Uh, even kijken. Nou, we zullen ze even lezen. Oh ja, hier staat het. Wedstrijd gaan kijken bij Diewin. En die is van Desmond Geemert. Voetbalflitsen heet dat. Hé, hey, daar kunnen we ook wel eens een uh, uh, link aan onze Twitter. Twitter van Eurostar Radio. Oké, okay, Desmond Geemert. En die vertelt hier de wedstrijd. Uh, gaan kijken bij Dieme 1, DW1. Wedstrijd door toedoen van mij gestaakt. Kind werd bedreigd, getrapt en geslagen. Dus ben ik met... Mij andere zoon Jäger het veld ingerend om verhaal te halen bij de speler. Ja? Komt iemand van het bestuur naar mij toe? Wat doe jij in godsnaam op het veld? Mijn kind beschermen. Vorige week was een zoon te laat bij zijn vader en we kennen het einde. Dat zal mij niet gebeuren. Trainer D. -W -V, jij bent fout, zegt hij. Ik zeg: Jij bent geen trainer, want die blinde linksback die had je al twee minuten moeten wisselen. Dezelfde dus speler bedreigde ook de aanvoerder van Diener: Kelvin heet hij. En als klap op de vuurpal zegt de teamgenoot van Jordan: Ze moeten die man opsluiten, Jordan. Clojo, dat is mijn pa, die komt zijn zoon beschermen, dus jij moet nooit meer met mij praten. Mensen, ik ben misschien fout door het veld in te rennen, maar ik bescherm mijn kids always, voor het te laat is. Richard Nieuwehuizen, rest in peace. En wat Dima ook zegt, ik ben vader voor mijn kids en ik ben daarbij voor het te laat is. Amen. Juist, nou. En dan zijn er nog wat mensen die commentaar geven. Flevian, Theo, omdat het toevallig op een voetbalveld gebeurt, mag je je kind niet beschermen. Respect voor je actie, Desmond Geijmert. Ik had dat precies hetzelfde gedaan. Een trappende speler voor leven schorsen. En een trainer die hier geen begrip voor heeft, moet voortaan maar achter de afrastering en nooit meer een team mogen coachen. En Rolf Veerbeek zegt, ik weet precies wat ze voelt. Je laat je never nooit jouw eigen kids in de steek. Als ze zich niet kunnen verdedigen. Respect voor Desmond. Oké, okay, en dan kan ik me wel uh, bij leiden, hoor ja, tuurlijk. dat, dat, dat, dat kan toch niet, jongens. Hé? Nou goed, en daar hebben we weer de voetbalflitse pagina. En uh, die gaan we eens even lekker uh, bij Twitter uh, toevoegen, zo leuk, ja toch? Inloggen. En hier personen toevoegen. Nou zeg, kom nou eens even. Nu gestuurd, uh, kan kom even duren. Volgen. Tuurlijk, altijd. Dat is mooi jongens. Volgen. Oké, okay, die staat erop. Keurig. Nou mensen, nog meer nieuws uh, straks. We gaan nog eventjes uh, straks wat van de Twitter lezen weer. Maar we gaan, we gaan weer verder een plaatje draaien. En dat wordt uh, The Rising Hope. Met uh, Lessons. Ja, hier is hij dan. Als was The Rising Hope met Lessons. Yes, yes. Ja, wat gebeurt er als ik aan dit knopje draai? Dan klink ik nog beter, of juist slechter. Ik weet het niet hoor. Het klinkt nu wat scheller, geloof ik. Dus als ik nu wat scheller klink. Oké, nou goed, we horen het zo. Hier is Antares met Still Fighting. Uh, Antares met Still Fighting Ja, oké okay. Nou, we gaan eens even kijken Of we nog wat uh, nieuwtjes uh, kunnen vinden op uh, Op De Twitter uh, van Eurostar Radio <laughs> Oké, okay, eens even kijken hoor Ik heb zelf ook wel wat het een en ander opgezet Maar dat is niet veel wordt, het is meestal uh, Ja Kijk we gratis zout. Hier is nog meer Feyenoord Rotterdam. Retweet uit Teken, respect voor Richard van Nieuwenhuizen. Maar als je dan eh, gaan, niet dan in de twitters van mij, maar ook van mijn volgers. Die kan je ook lezen. Dan klik je gewoon op startpagina bij Eurostar Radio. En dan kun je ook allerlei dingen lezen dan, hè. Dus even kijken, ja. ja is ge... Nieuws in Den Haag. Ja. Kijk, we zitten weliswaar wel in Den Haag. Hier live. Maar. Ik weet niet of dat nou iets bijzonders uh, Kijk die. Uh, die bultrugvis. Uh, Wat was het? Die, die, dat, dat beest is dood hè? <laughs> is het is natuurlijk niet om te lachen. Ik weet het. Maar ze hadden waarschijnlijk kennen redden, maar ja, de een zegt dit, de ander zegt dat. Maar ik vind het schandalig. Ja, kijk, die mensen, die die hebben zich natuurlijk uit de naad gewerkt om dat beestje te redden, te redden. Maar ja, goed. Uh... Kijk, okay, dat moeten we toch eventjes voorlezen, hoor. Um, nog op zoek naar de eigenaar van de gestolen paraplu uit fietstas op 15 december 2012. Circa 10 overal 6 in de middag. Fiets stond op de grote markt Hoek Randstad. Randstadrail, Randstad Rail, Jezus Mina jongens. Dat is de 15e, dat was, uh, was gisteren. Op zoek naar eigenaar. Dus als je luistert toevallig. Op, nog op zoek naar eigenaar van de gestolen paraplu uit fietstas. Op 15 december, circa tien over zes in, de, in de middag, fiets stond op de Grote Markt Hoek, Hoek Randstad uh, Rail, denk ik. Ja, jongens, wat moet je daarop zeggen, hè? Dus, uh, Johannes, kunnen we niet redden, maar de plu wel, walgelijk, nog vijf dagen land. Ja, ja, uh, pff, details zijn er niet. Ja, wat moet ik daar nou voor zeggen, hè? allemaal? Ja, het is moeilijk, Ado, Ado, ado hè, de dus god, nou, Ado verloren met 3-2 van Feyenoord. Nou, oké, okay. kan gebeuren, nietwaar. Ik ben niet zo iemand die ga ik uit zo'n bol gaat zo. Weet je, uh, het moet uh, leuk blijven, nietwaar, volgens mij heeft er iemand uh, zich al inge ingelikt. Met een wel possen. Oké, okay. geef niet, zo Emmanuel uh, heeft geen zin om te skypen. Nou, dat hoeft ook niet, jongen. Sorry, ik heb geen zin vandaag. Ik voel me kut. Ja. Dat kan, jongen. Geef niks, jongen. Geef niks, jongen. Dus dat geeft helemaal niks. Uh, Oké. Okay. Dus. Goed zo, nou. Oké, okay, dat was Emanuel, die heeft geen zin om te skypen. Maar hij is ook geen verplichting, natuurlijk, als hij je uh, kut voelt. Tuurlijk, dat hoeft ook niet per se, ik bedoel, het mag. <laughs> Oké, okay. maar goed, mensen, uh, ja, ja, ja, ja. Nog acht dagen voor kerst. Zorg voor sociale controle en gebruik preventief. Nou, sociale controle... Zeggen bureauchef in het Westland. Sociale controle. Moeten natuurlijk het hele jaar door zijn natuurlijk. Hè? Want ja, het gaat over woningen braken. Rond de kerstdagen. Dat, dat soort zaken. Dat gebeurt natuurlijk het hele jaar door. Maar met de kerst komt het een wat vaker voor. Ja, kijk. Ik ga maar weer eens wat, uh, ja oké, okay. Feyenoord aderen, 3-2 verslag en foto's van de jammerlijke nederlaag. Ja, helaas, pindakaas, volgende keer beter maar hè dus, uh, nou leuk voor Feyenoord natuurlijk, maar. <laughs> je kent nu <je> altijd winnen, hè <laughs> hey. een vrouw aangehouden voor belediging agent in Meppel. Nou jongens, belediging, ja. oh ga je mee hè in Meppel. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 29-jarige vrouw uit Meppel aangehouden voor het beledigen van een agent. Kort daarvoor kwam er een melding binnen van Gelaatshovelof uit de woning van het centrum in Meppel ter plaatse. Gedroeg de 39-jarige bewoner zich heel erg vervelend in de richting van de agent. Uiteindelijk is ze na vele beledigingen aangehouden. Is ze is overgebracht naar het bureau voor verhoor. En dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Maar uh, goed. <tiek> uh, pa, pa, pa, pa. Hier, nog een keer. Nog wat. Hè. Dan zeggen ze dat wat in de grote steden alleen maar rotte gaat gebeuren. Maar dan lees ik hier ook weer iets over de geweld tegen de politie. Omstanders keren zich bij aanhouding tegen de politie in Hargelingen. Dat lag in uh, Friesland. Gaan we ook eens even kijken wat er staat. De omstanders keren zich hè? in uh, Berlikum, Harlingen. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag het uitgaspubliek in Berlikum en Harlingen geconcentreerd op zit van drugs. En dat mag niet, hè? Goh, mag dat niet? Nee. Oh, oh, oh. Dit de ze met behulp van een speciale politiehond die getraind is op het opspor van drugs in Berkum zijn op de Hemaplein verschillende bussen met daarin uitgaanspubliek gecontroleerd op bezet van drugs. Hierbij is een twintigjarige vrouw uit worden aangehouden. Ze had twee zakjes wiet en een zakje spiet en een wikkel met cocaïne bij zich. Ook is een achttienjarige man uit beetgrumeren molen aangehouden, hij had een half gram wiet bij zich waar hij vrijwillig afstand van deed. Jezus mina, het gaat alleen maar om wiet man. Kijk hier wien nou, oké, okay, of cocaïne, kan ik dan nog bij, uh, wat bij voorstellen. Maar het was dan een rond, daar kun je net een blauw van draaien. Maar goed, bij de controle op de grote breedteplaats in Harlingen, bracht de politiehond de agent bij een 31-jarige man uit Harlingen. Toen de agenten hem wilden aanspreken, werd een van hen belaagd door een andere man, waarop de 31-jarige man ervoor doorging. Hierop keerde een aantal omstandigheden zich tegen de politie. Uiteindelijk is naast een 31-jarige man uit Harlingen ook een 32-jarige vrouw uit diezelfde plaats. En een 35-jarige plaatsgenoot aangehouden voor het belemmeren van aanhouding. Het rito is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten in afwachting voor onderzoek. Jongens, wat is dit nou allemaal gebeurd? In Friesland ook onderzoeken naar dingen, jongens. En ik denk, denken nou, wel een grote stad, gebeurt alleen maar daar, nou. Je ziet het, hè? het gebeurt overal, jongens. Mensen zijn helemaal doorgedraaid tegenwoordig, hè. Ja. Ja, ja, nou. Goed. <tiekt> daar het voor een liedje mij weer. Want, eh. Goed. Nou, we hebben wel weer genoeg dingetjes. Als er mocht er bijzonder nieuws binnenkomen via de Twitter. Dan uh, zal ik jullie zo laten weten. En, uh, en dan zien we er wel verder. A message to you, Rudy. Rudy got married. En dan hebben we het niet over de specials. Maar over de band Scampies. You spread right out ah, ah, Stop your messing around ah, Making trouble in the town Ah, ah Rudy, a, message a, message to you, Rudy, a message to you, Rudy A message to you Stop your messing around Think of your future, ah. but you might wind up in jail. Ah. Many years to suffer, far, ah. a message to your road, a message to your. around, You want to pick of your future, but you might wind up in jail. Many years to suffer. Ah, Rudy, a message to you. Rudy, a message to you. Have you heard the latest news? Rudy got married In a three-piece suit And a two-toed bow Have you heard the latest news? Rudy got married In a three-piece to talk. Op Eurostar Radio. Was de Rising Hope de uh, Rising Hope met de Holy... Ja, hij live naar Eurostar Radio. En het is nu, ja, uh, hoe laat is nou? Uh, twee minuten over negen en het is zondag 16 december 2000. 12. Eurostar radio is vrije radio. En uh, zo is dat. Oké. Okay. Je kan uh, skypen, live in de uitzending. Dat is DJ liggen Jaap. En dan kun je lekker oud horen. Met mij en medelijsteraars. En uh, ja, ik heb een stukje even uh, mijn mond gehouden. Er is dus, een uh, lietje of wat uh, gedraaid. En uh, goed, het is nu uh, is, uh, ruim 9 uur geweest. En we gaan uh, gewoon uh, lekker gezellig verder uh, beppen. En muziek draaien, je kan skypen. Muziek is skypen, skypen, skypen, skypen. Ik geloof dat ik Marcus ook nog niet ziet. Jacco, ja Jacco, daar staat de vraag tegen. Ik ga het toch eens proberen. Oei, even kijken. Jacco, Jacco, oh Jacco'tje, Jacco, kom. Ja, ik ga proberen Jacco te bereiken. Jacco van Emst. Tu tu, tu, tu, tu, tu, Ja. De persoon die je probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar. Je kunt een bericht inspreken na de pieptoon. Oké, okay. hallo Jacco met, uh, met Jaap van, uh, je weet al, Jaap, weet je, van de uh, zaterdag. Ik ben nou met een uitzending bezig voor Eurostar Radio. En ik had het leuk gevonden om gezellig uh, eventjes met jou te babbelen. Maar goed, ik bel je volgende keer wel terug, hartstikke leuk. En uh, groetjes van mijn kant en nog een, een fijne week verder. Goedjes groetjes van Jaap, hoi. hoi. Goed, nou goed, dan uh, gaat dat helaas niet door of hij moet later nog terug willen bellen. Eurostar Radio. Nou uh, ja, <laughs> Marcus, uh, ja, oké, okay, ja, uh, pooh jongens, Echo Sound, Emmanuel Posse heeft, uh, uh, uh, die voelt zich niet lekker. Nou jongens, dan gaan we gewoon weer uh, muziek draaien, hè. Dus ja jongens, jullie kunnen gewoon DJ Liggend Streepje Jaap en dan kom je op de Skype live met mij uh, in de uitzending op Eurostar Radio, mensen. Goed, we gaan er wel gezellig, uh, wat gezelligs van maken. Hè? Dus uh, ja, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Alexander Blu. Alexander Blu, niet Blu, maar Blu. En, eh, uh, wat uh, liedje. Ik ga het ook allemaal wat eens eerder gedraaid hebt. Dat heet Electro Blues. En, uh, ja, wat gaan we daarmee doen, hè? Wat gaan we daarmee doen? Gaan we draaien, dus, hè? Zou ik zo zeggen. Ja, jongens, uh, Je kan hier lekker mee, eh, uh, uit je bol gaan. Ga uit je bol met Eurostar Radio. Stereophonic sound for real. Stereophonic sound for dance. Stereophonic sound for the Stereophonic sound. Vrouwstar Radio is Vrije Radio. En dan...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 Figlio del grano, cento di questi sogni, cento di questi anni. Tu uomo profeta, tu partigiano, Figlio del mondo, Figlio del grano. als heet uh, met het gelijknamige uh, nummer, ja, ja, ja, ja, het is nou al, alweer, even kijken hoor, 7 minuten over half tien ja, dat is nou, Eurostar Radio, en uh, ja, er is niemand die belt tot nu toe, nou ja, we hebben maar de Skype, uh, even kijken hoor, Skype maar uitgezet, want dat uh, heb geen zin, we gaan uh, tien uur maar stoppen, want ja, kijk, zo uh, so weinig bellers hebben het geen zin, hè. <laughs> dus, we gaan tien uur lekker stoppen. Wij draaien nog even een ruig nummer. En eens even kijken hoor. Heel ruig nummer. Even zoeken. Ja, zeven rekenen. Dus even kijken. Het wordt een beetje lastig allemaal, allemaal. Ah, la la la la la la Ja la la la la. Misschien is dat wel wat. I don't heet het volgende liedje. En dat is van de band Thea. Ga uit je bol met Eurostar Radio. at the palms up, that means you walked away, tried to get you in the conversation and the pop to steal their days, so when I see how you act today, well I got to ask myself, weren't you the one who's flipping cop, who put me back into the show, So all these little memories mean nothing to you no more yeah. And I'll piece a flat as the sea spit on the shore oh. I thought I'd be a past while your future is at sight But even when you talk too bad about me I'll be by your side you Slept in the face but the memory stays the same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 I still believe there's a lot behind the mist. But I don't think that you want it to end. So forget your pride.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 Ah, uh, ja, jongens. We gaan stoppen om tien uur. Want dit wordt natuurlijk niks, hè? Weinig luisteraartjes. Althans. Uh... <laughs> Godverdomme. Maar nou goed, uh, we hebben geen Skypers, nou, jongens. Uh, ik hou het voor gezien uh, tot tien uur. Uh, poeh, we gaan nog maar één liedje draaien. En dan stop ik ermee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar ik ga, het, eh, ik ga het wel online zetten. Het programma duurt. Eh, bijna twee uur. Dus het laatste liedje, en dan stop ik ermee, lieve mensen. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Dus eh, je kan het terugluisteren. Dus eh, goed. Hier is. Sare Gama. Met night. Campfire Camilla. En. Eh, nou, ik zou zeggen, tot volgende week, uh, zondag is het de 23ste. Dan zijn we weer, 23 december 2012, zijn we weer terug bij jullie. Ben, bedankt voor het luisteren. Dit was uh, Eddie E.J. Jaap en dit was Eurostar Radio. En hier is Saré Gama met Night Campfire, Carmella, of Kan. Kali, Lamba, weet ik veel, weet ik veel. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is allemaal. Sommige, sommige namen zijn zo moeilijk uit te spreken. Ik denk, Godverdomme, nog op toe zeg. Jezus, en dat zeg ik, Godverdomme op de zondag, jongens. E, goed, oké. Okay. Dit dus is de laatste liedje. Ze dus zeggen bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Luister je naar Eurostar Radio.